Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Oostenrijk wil online doodsbedreigingen strenger aanpakken. Het gebeurt na de zelfdoding van een Oostenrijkse arts. De vrouw kwam regelmatig in de media waarin ze uitleg gaf over corona en vaccineren. Afgelopen tijd werd ze flink bedreigd. Er stonden onder meer boze mensen voor haar deur. En op Google werden er allemaal slechte recensies over haar praktijk geschreven. Vertelde ze onlangs nog: um, verbale agressie tegen mijn metarbeiterinnen. Google-ratings die hieronder geschreven worden. Ze kreeg uiteindelijk zoveel doodsbedreigingen. dat ze moest worden beveiligd. en haar praktijk sloot. Vorige week stapte de vrouw uit het leven. De Oostenrijkse regering wil nu dat het OM. meer mogelijkheden krijgt. om doodsbedreigingen te onderzoeken. en daders op te sporen. Denk jij na over zelfdoding? En wil je hulp? of maak je je zorgen om iemand anders? Bij 113 zitten ze voor je klaar. aan de telefoon en via de chat op hun site. Er is iemand overleden bij de Highland Games in het Brabantse Geldrop. Bij het onderdeel kogelslingeren ging het helemaal fout. Een man van 65 die in de tuin naast het terrein aan het wandelen was... werd geraakt door een metalen bal en overleed. De kogel zou over een heg zijn gevlogen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Belgische influencers zijn woedend over dreigende boetes als ze zich niet aan de regels houden. Volgens nieuwe regels zouden ze hun adres en kvk-nummer moeten vermelden op hun social media pagina. Tientallen bekendheden zijn al gewaarschuwd dat ze een boete tot 80.000 euro kunnen krijgen. Zijn influencers het niet mee eens, zijn zien het als inbreuk op hun privacy. En het was een gezellig feest gisteren in Amsterdam tijdens de Kennel Pride. Dat merkte ook de schoonmaakploegen van de stad vannacht. Zo'n 66 ton afval werd geraapt. Ik ben aan het spuiten om het, om het mooie schoon te maken toch. Er werden dit jaar extra prullenbakken neergezet zodat de bezoekers zelf hun troep konden weggooien. Maar of dat werd gedaan? Zoveel afval. Het is toch niet zo heel veel moeite om gewoon naar de prullenbak te lopen en gewoon je afval weg te gooien. Oké, okay, ik moet bekennen dat ik ook wel hier en daar misschien, uh, misschien iets op straat heb gegooid. Het weer, de zon schijnt overal. Het is zo'n 20 graden aan zee. In het binnenland kan de temperatuur oplopen naar 25. Morgen opnieuw lekker zonnig en nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Het we al een hele tijd niet meer gedraaid. En lekker om hem weer eens terug te horen op de Zandvoorts Radio. Je de bars uit de jaren 80 met The Rhythm of the Night. En daarmee zijn we inderdaad toegekomen aan het Denver weer van Zandvoort op zondag. Lekker 20 graden, zonnig in Zandvoort. En wij zitten aan de tolweg met de. Nog een uur radio en wat gaan we in dat, dat uur allemaal doen, Albert-Jan? Nou ja, de vaste luisteraars en kijkers niet te vergeten weten hoe de programmering het de laatste uur uit gaat zien. Uiteraard over een tweetal platen hebben we tijd voor Pit Report. Ze zijn allemaal met vakantie, maar de stoeltjesdans is al in volle gang voor het komende seizoen. En daarover meer tijdens Pit Report.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 Verder natuurlijk nog heerlijke muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Nou, je hebt het over uh, zomerliefdes, uh, Albert-Jan. Dan hebben we ook nog een uh, zomerse plaats... met uh, ook een beetje zomerliefdes. Amor de mis amores.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 Yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Ya que bagaste mal a mi cariño tan sincero, donde no que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejes de querer. Ik wil zeggen dat een moeder suerte, se wilde. Ze volgt van mij in het graagje, zegt van mij: le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,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 mijn amores, reina mía, die me die me hielp, die me hielp, die me hielp, die me hielp, me hielp, die conseguirás que no te hielp, nunca me hielp, die me hielp, die me hielp, die me hielp, die me hielp, die me hielp, die me me hielp, die zegular aan de wie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 Me well, I've been the breaker.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 2-5. Ja, duidelijk, duidelijk uitslag. Zeker. De andere wedstrijd van half 3 is NEC tegen FC Twente. Daar is gescoord door FC Twente. Het staat 0-1. tegen 1. En we nemen ook aan dat dat de eindstand is. Straks om kwart voor vijf nog een wedstrijd, Albertjan. Jazeker. En dan is er één iemand, in ieder geval niet in Zandvoort. En die heet een achternaam Brouwer. En uh, van de voornaam uh, Ron. Want om uh, half kwart voor vijf speelt AZ thuis tegen Go Ahead Eagles.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 Houdie. Oh, kan dat? Ja ja, nee, heel helemaal goed. Weet helemaal goed. Helemaal ja, ja. je, we gaan hem gewoon draaien. En mijn hesters in uh, Rolf Sanchez. En maar dus uh, die het uh, volle sleet gaat zingen tijdens de Dutch GP. A veces estomo pa poder desahogarme. Te lo confieso antes de que se muerta decir que te perdí y nunca entendí por qué.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 Porque sinceramente recordarte Si tú la soledad gana combate La luna no sale si no te vuelva a ver ik te vergeten Ik heb wel dagen niet geslapen, vergeten Ik ben al honderd en aan bezweken Ik maak al mijn propen niet meer Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si al miedo te lo quito.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 Het is niet zo moeilijk voor dat is de juiste titel van de platen. De rol zoals je zegt. En mijn Eesters, die dus zijn die Eema of het volkslied gaat zingen. Dan gaan ze door mij zingen. Het volkslied gaat zingen tijdens de Dutch GP. Bye.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 Uh, en waar verblijven deze kittens? Deze kittens, zoals gezegd, verblijven in het dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Mag ook even naar de website www.dierenthuiskennemeland.nl.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 Je zei Het is nu echt voorbij Kon het eigenlijk niet geloven Het was een grote klap voor mij Maar na een maand pas zag jij je in Dat je me miste, je zocht me al.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 Ik gaf je alles wat je vroeg, maar blijkbaar was nog niet genoeg. Jij dacht, hij kan toch niet alleen zijn, maar dan zat ik in de kroeg. Het is voorbij, laat bij maar gaan. Ga naar je vrienden, want die zagen mij nog staan. Ik hoef niet eens te denken, waar ik zeker weer ga doen. Het is voorbij, het is voorbij. Het is voorbij. Het is voorbij.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 En dan, achter, en dan achteraan aansluiten. Maar is er niemand dan die uh, dat even uh, tegen uh, ze zegt of zo? Uh, communicatie? Ja, nee, op, uh... ik begrijp het. Nee, ze houden dan een bord omhoog met het nummer van het, van het schip... en uh, van de boot. En uh, dan moet je daar maar naar kijken... en dan zie je wel of je wel of geen uh, valse start hebt gemaakt. Hmm. Maar ze hebben dat, dat bord niet gezien. Gaat daar nog echt ouderwets? Uh, morgen gaan we weer van start... en uh, dan uh, gaan uh, we uh, naar uh, uh, Woutsend.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 Op de tweede plek vinden we grauw terug. Grauw. En dan hebben we op de derde plaats uh, snits. Dat is sneek. En uh, vier Heerenveen. Vijf Langweer. Zes Enerwalt. En die... Wie zei je? <laughs> e Enerwalt. Oh ja, ja, ja. ja. Op de zeven uh, Leeuwarden. Uh, Achtste Drachten. Negende Akrum. Op tien Huzum.